4 uur. Het NOS-journaal. Freddy Fantijn. De tijd van makkelijke besluiten is voorbij. En we komen er niet met het blijven voorlezen van onze verkiezingsprogramma's. Dat zei vicepremier Verhagen naar aanleiding van de sombere berichten over de economie. Volgens Haagse ingewijden denkt het kabinet over extra bezuinigingen van 6 tot 10 miljard euro. En de Nederlandse bank verwacht een recessie. Verhagen daarover. De uh, signalen staan op oranje. Uh, de economische ontwikkeling die geeft aan dat we uh, fors tegenwind hebben en dat, uh, uh, dat we in zwaar weer uh, terecht zullen komen. De tegenvallende economische groei die stelt ons uiteraard voor, uh, voor behoorlijk wat, uh, wat uitdagingen. Uh, maar uh, ik waak me niet aan voorspellingen. Over eventuele maatregelen wordt pas volgend jaar gepraat. En de cijfers van het Centraal Planbureau zijn dan een belangrijke leidraad, zei Verhagen. Het Openbaar Ministerie houdt vol dat de man die de brand bij chemiepak heeft veroorzaakt... terecht niet wordt vervolgd. Dat bleek tijdens een rechtszitting in Breda. Het OM wil drie leidinggevenden vervolgen omdat de veiligheidsregels werden genegeerd. De werkhouding van de productiemedewerker die de brand zou hebben veroorzaakt... paste volgens het OM in de bedrijfscultuur en daar is de leiding voor verantwoordelijk. De advocaten van de drie leidinggevenden vinden dat de medewerker vervolgd moet worden... en dat het OM een onwettige deal met hem zou hebben gesloten. De bureaus Jeugdzorg krijgen 17,5 miljoen euro extra van staatssecretaris Teven. De staatssecretaris wil daarmee de druk op gezinsvoogden verminderen. Gezinsvoogden hebben nu vaak te veel jongeren onder hun hoede. Met dat geld kunnen meer voogden worden aangetrokken. Ook wordt een korting op de jeugdzorg uitgesteld. Teven stelt wel als voorwaarde dat de bureaus Jeugdzorg hun administratie op orde brengen. Volgens hem is nu niet goed duidelijk hoe ze hun geld besteden. De bureaus Jeugdzorg gaan nu kijken of het extra geld genoeg is om de problemen op te lossen. De rechtbank in Almelo heeft een 27-jarige man veroordeeld tot 24 jaar gevangenisstraf. De pol krijgt de straf voor twee moorden die hij pleegde onder invloed van drank en drugs. Bij twee woninginbraken vorig jaar in Almelo heeft een vrouw van 73 en een man van 53 op gewelddadige wijze om het leven gebracht. Volgens deskundigen in het Pieterbaancentrum had de pool waanideeën... en verkeerde hij tijdens zijn daad in een psychotische toestand. De rechter. Strafverhogend voor verdachten is de willekeurige wijze... waarop verdachte zijn slachtoffers heeft uitgezocht... en de beroering en onbegrip die dit met zich mee heeft gebracht. Aan de andere kant heeft de rechtbank er rekening mee gehouden... dat verdachte nauwelijks eerder voor geweldsdelicten is veroordeeld... dat hij bij de politie zijn medewerking heeft verleend... en dat hij enigszins verminderd toerekeningsvatbaar moet worden geacht. Het weer... Vanavond in het noorden nog een enkele bui, verder opklaringen en droog. Vannacht daalt de temperatuur in het binnenland tot rond het vriespunt. Morgen wisselend bewolkt, in het noorden opnieuw kans op een enkele bui. Middagtemperatuur rond 6 graden. ANUB verkeersinformatie. Het is een vrij normale avondspits voor de vrijdagmiddag. Wat typisch is voor de vrijdagmiddag is dat het vooral druk is op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. en stilstaan op veel plaatsen. Wat verder opvalt is het ongeluk op de A4 van Den Haag naar Amsterdam voor de Schipholtunnel. 5 kilometer. Staat helemaal stil, want door het ongeluk zijn drie rijstroken dicht... Er is ook nog steeds veel vertraging op de A6, Lelystad richting Muiden. Bij Muidenberg 8 kilometer fiede. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Alternatief is toch wel de A27. En op de A50, Arnhem richting Os, staat de langste file... Tussen knopend Grijzoord en knopend Ewijk 12 kilometer. Nou, ik dacht bij de.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 Het meest exclusieve bed van Nederland. Handgemaakt met louter natuurlijke materialen. Cupeers bij koninklijke beschikking hofleverancier. Cupeersbedden.nl.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 Het is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mom. Goedemiddag en welkom bij vrijdagmiddag live vanuit Café De Kroon aan het Rembrandtplein. Met financieel-economisch journalist Roel Jansen over de Eurotop. Hij is ook schrijver van het boek Welling aan het Woord. En voor het afsluitend journalistenpanel zijn aangeschoven... Sandra Schutte, hoofdredacteur van De Groene Amsterdammer. En Paul van Gessel, hoofdredacteur van BNR. Als u wilt reageren kunt u twitteren, hashtag AvroVML, En u kunt ons bekijken op radio1.nl. De Eurotop. Uh, en de crisis, daar gaan we het over hebben met Roel Jansen. Maar ik kan het niet laten, want we hadden het net uitgebreid... met uh, Frits Barend over omkoping in het voetbal. En Roel Jansen staat gisteren bij Pauw Witteman. En Roel, jij beweerde uh, bij Hoog en Belaag dat je zeker weet... dat ooit de wedstrijd Peru-Argentinië ja. was verkocht. Ja, nou ja, dat was uh, 1978. Het is wel uh, bijna mijn vorige, vorige leven haast. Toen was ik uh, correspondent in Zuid-Amerika en het was gewoon... Ja, daar, iedereen wist ja, dat ook. en schreef dat ik over. Kom. Ah, dat was er ja, was Die schreef er ook over Dat is gewoon Dat is bewezen en gedaan. En dat weet je de wie deal. daar geld voor geleverd heeft? Jorge Zorigieta, want het ging om graan. Nee, nee, nee. nee. Ja. Ja, ja. De, nou, nou, de Hos heeft iets anders gedaan. Hij het ging heeft, om de Hos, de gorge, minister van Economische Zaken. Ja, Martinez de Hos, ja, nee, ik ken ze allemaal. Jorge Zorigieta heeft toen berucht wat hij gedaan heeft. Dat is eigenlijk het ergste wat hij gedaan heeft. Hij heeft het graanembargo van de Verenigde het staat ja. op de Sovjet-Unie gebroken. Precies. En de Argentijnen zijn wel eens een krankzinnige graan gaan ja. leveren aan de Sovjet-Unie. En daar ook. hebben we eigenlijk de, de hele Afghanistan-oorlog oh. aan te danken. Maar Kijk dat aan. is weer een Zo, hele lange En dat graag je ja. ook naar Peru. Maar, en daardoor was hij maar 6 Maar het, het was een debat maar, tussen jou en, en voetbalhistoricus Auken ja, Kok... En die is, weer bij Hoog en Belaag beweerde dat het niet waar nee, is. Nee, maar ik, misschien heeft hij dus de, de, mijn Argentijnse uh, krantenarchief niet... Ge ge Gecheckt, hij, kan het het zo, hij kan het zo weer op. Uh, ja, op het halen. zit nog niet ergens in een doos. Nou goed, Frits, om toch maar, maar even aan te geven dat er meer aanwijzingen zijn... dat je misschien toch ergens wel gelijk. hebt. Nee, argentinië is een bekend voorbeeld. Ja, ja klopt, een heel goed voorbeeld. Maar, maar, maar je wist ook van wat je Ik denk, vormaties, denk ja. trouwens dat er met die wedstrijd uh, van, van afgelopen wat was het woensdag... Hè, dat er iets ja. heel anders aan de hand was. Nou, die moet maar... je eigenlijk passen in het hele euroverhaal. Dat is een typisch Europese deal die gesloten is. Oh. Kroatië heeft deze week het groene licht gekregen... om lid te worden van de Europese Unie. Wat is natuurlijk het mooiste wat je kunt doen om een land gunstig te stemmen en de herverkiezing van president Sarkozy te regelen, is een deal sluiten met Frankrijk. Het is dus niet op clubniveau of op kleine dit is kleine een... rijntjes van de keeper de geweest. De politieke maar het gewoon... leiders hebben dit. Ja, ja nee, dit is, dit is Kroatië en de Franse geheime dienst of de voetbalbond. Ik weet niet wat die dit die gereden hebben. Van die nou, Zonder enige we twijfel. We wachten nog even op te bewijzen, maar opnieuw een hele plausibele verklaring voor deze monstercore. Frits, bedankt nog even voor je reactie. De crisis en de eurotop, want tegen de verwachting in, zo mogen we toch wel zeggen, zijn er vannacht knopen doorgehakt op die 17-eurolanden minstens geven Brussel de macht... om landen die zich niet aan begrotingsafspraken houden te straffen. De tien anderen mogen zich daarbij aansluiten. Engeland heeft laten weten dat uh, in ieder geval niet te doen. Uh, Roel Jansen, uh, verrast dat het zo snel tot een resultaat heeft geleid? Nou ja, het is altijd heel bijzonder. want Er is dagen en weken gezegd van het is vijf voor twaalf... het is één voor twaalf, het is één minuut over twaalf. De klok staat stil, we staan voor het ravijn. We hebben nog tien dagen. Uh, nou ja, er werd van allerlei spanning opgeroepen van uh, dit is de top, de top... en nu moet het allemaal gebeuren. En het zou wel tot zaterdagavond kunnen duren... dat ze daar in dat uh, Justus Lipsus-gebouw in, uh, in, in Brussel bij elkaar zouden Niet moeten Niet gek om dat te ja. denken als je zag hoe ze erin gingen. Want de meningen liepen nog heel nee. erg uiteen. Maar ja, er is natuurlijk zoveel voorbereidend werk verricht. En dat wordt vaak onderschat. Dat Europa is een, echt een krankzinnige organisatie. Maar het gaat maar door. Het stopt niet, het kan ook eigenlijk niet stoppen... en het komt ook nooit misschien tot een conclusie. Maar, maar was je, je verrast of maar niet dat, dat er al een resultaat ligt? Nou, ik was wel verrast dat het eigenlijk zo snel al was gebeurd. Ik had het misschien vanmiddag verwacht, ja. Paul maar, van Gessel? Nou, als ik zie wat het resultaat geworden is, ben ik niet echt verrast. Ik bedoel, uh, je kan er van alles van, van roepen. Slappe hap, zei Mark Rutte bij ons op de zender vanochtend. Maar ik denk dat de beste omschrijving toch nog wel enigszins... Pechtold, sorry. Nee, sorry. Ja. Maar ik denk dat de beste omschrijving... Ja. Ja. Nee, maar het, het is natuurlijk voor een heel groot deel... natuurlijk wel uh, oude wijn en nieuwe ja, zakken. Even los van de inhoud, het feit dat er een overeenkomst ik is. Heb, wat er deze keer moest gebeuren He, hele één seconde. Ja, maar Een seconde. Een fles wijn opentrekken en die in een nieuwe fles schenken... dat is niet zo ingewikkeld. Mm, Sandra, maar ja, Er is natuurlijk elke keer een overeenkomst bij zo'n top... maar het is een... Uh, niet volkomen overeenkomst. He, dat is het probleem. Het zijn steeds uh, minimale stapjes we gaan uh, die gezet het, ja, over worden. over de hè? inhoud hebben we Ja, nou, het bijzondere eigenlijk van dit proces vind ik dat er moesten drie mensen uitgeschakeld worden. En dat is gebeurd. En dat, dat kost enige tijd. Welke drie? Uh, Pampantereo in Griekenland, want die slaagde er niet in... om de oppositie achter zijn bezuinigingspakket te krijgen. Nou, De ergste die uitgeschakeld moest worden, of de belangrijkste... was waarschijnlijk Berlusconi, die zich zo totaal onmogelijk had gemaakt... bijna ook... Uh privé of één op één in de relatie met Angela Merkel... maar die sowieso natuurlijk zoveel jaar niks had gedaan in Italië. En die de, ja die moest, Dat was het eigenlijk misschien wel het belangrijkste obstakel... wat opgeruimd moest worden. Dat heeft men ook gedaan. En vannacht wat men heeft gedaan is eigenlijk het Britse obstakel opruimen. Cameron. David Cameron, ja. Want de, de Britten spelen een hele perfide rol, zoals bekend is... zoals ze het eigenlijk altijd doen. Dat hebben ze twintig jaar geleden bij de onderhandelingen... over het verdrag van Maastricht, hè? precies vandaag, twintig jaar geleden... Uh, hebben ze dat ook gedaan? Zij waren de grote last, lastige partijen. Bij Viden, of is het heel verstandig van ze dat ze er buiten blijven? Nou ja, ne, um, ze zijn er toen buiten gebleven, omdat de, de Britse samenleving, de Britse politiek niet bereid is of was om mee te doen met de Monetaire Unie. En nu hebben ze eigenlijk het grootste woord de hele tijd. En dat begrijp je ook wel een beetje, want de city, hè, dus waar de financiële macht zit, zit in Londen. dus De belangrijkste sector van de Britse economie is de financiële sector. En die wilden geen portekijkers? Die willen geen portekijkers, die willen geen beperkingen op hun speculatieve gedrag, die willen geen beperkingen op, op, die willen niet meer regulering, wat natuurlijk ontzettend nodig is, dat moet gebeuren. En, een van de oorzaken van de crisis is de deregulering die er geweest is. Dus ik, ik vind het ook wel terecht dat de continentale landen hebben gezegd... ja, als jullie daar niet in mee willen gaan... als je een uitzondering wil voor de... ter bescherming van de city, dan... Mm -hmm. uh, ja, dan, dan vette pech. Cameron heeft zijn veto gebruikt. Ja, en dat betekent dus nu dat, dat er een groep van 23 landen... en wellicht nog één of twee... Uh, meer doorgaan en dat Groot-Brittannië en Hongarije en dus wellicht ook nog. Ik mee... begrijp dat Hongarije zich er ook al. Ja, nee, We ja, zijn er inmiddels al 26 van de ja, 27. Ah, okay, ja. dus, het uh, gaat hard, Paul, Wat Denk oh, jij dat het, dat het, nog dat sneller, het onverstandig verstandig ja. is van Cameron ja. wat hij doet? Ja. Ja. Nou ja, je hebt natuurlijk wel het recht om niet in alles in wat in Europa bedacht wordt mee te doen. Zo gedragen ze zich wel sinds ze uh, uh, erbij gekomen zijn. Ze zitten niet bij het verdrag van Schengen, ze zitten niet bij de euro. Ja, en ze zitten nu ook niet bij de aanscherping van dat oude verdrag van Maastricht. Uh, ja. Dat recht hebben ze. Uh, of het verstandig is, ik denk het niet. Want ze, ze hebben natuurlijk 70% van de export van Engeland gaat richting de EU. En we hebben het hier weliswaar over een euro... of over een gemeenschappelijke markt. Maar Engeland floreert door die gemeenschappelijke markt. En ze, ze, ze, ze zetten zich nu echt off op deze manier. Samen schutter denk jij dat als Cameron terug was gekomen... met van ja, ik doe toch mee dat hij dat had kunnen verkopen aan zijn achterban? Heel moeilijk. Ik moet denken aan een stuk dat Niall Ferguson schreef. Dat is een uh, Brits historicus, die, een financieel historicus... Uh, die een groot boek ook heeft uh, geschreven over de geschiedenis van het geld. Die een vooruitblik schreef... Uh, over Europa in 2021, dus tien jaar later. Verrassende euro is er nog steeds, maar uh, Engeland is helemaal uit de EU uh, getreden... en uh, Ierland, zien, Schotland, Wales hebben zich uh, uh, bij Engeland aangesloten... onder het motto liever Brits dan Brussel. En nou ja, wie weet gaat dat het ook komt, uh, gebeuren, ja. Ja, want ierland -rol schijnt ook al toch na te denken over... in ieder geval willen ze een referendum. Ja, dat staat, als ik me goed herinner, 50 -50, in, de Britse, ja. even in de eerste grondwet... dat ze over dit soort zaken... Referendum ja, te hadden, ja. dat was eerder ook is hebben ze dat gedaan. Dit akkoord moet natuurlijk sowieso uh, bij iedereen thuis nog een ja. keer uh, echt doorheen ja. komen. Wat ja. verwacht je daarvan? Nou, ik verwacht dat dat het doorkomt. Kijk, wat er ook een beetje meespeelt, is we zijn allemaal heel Analsaxisch georiënteerd, ook in onze manier van denken. En we, vergeten, we neigen te vergeten hoe er in Duitsland en Frankrijk over dit soort zaken wordt gedacht. En de Duitsers en de Fransen ook trouwens, die zullen niet 30, 40, 50 jaar Europabeleid over boord gooien. Zeker niet ter bescherming van de van de city. Is het het begin van het einde van de Unie omdat Engeland niet meedoet? Nou, dat denk ik niet, maar uh, wat Paul zegt, dat klopt natuurlijk. Ze hebben ontzettend groot belang bij de interne markt. Dat is ook altijd het Britse stokpaardje geweest... waarom ze zo graag bij de uh, Europese Unie willen horen. Maar uh, ze zitten met hun munter buiten. Ik denk dat ze... Eigenlijk wat, wat ze in feite aan het doen zijn... toch ook wel weer een beetje met het Britse pond de euro zullen gaan schaduwen. Dus een soort la, op een lagere koers zullen blijven volgen... wat er met de euro gebeurt. Dus ik denk niet dat ze helemaal zullen afhaken. En er is natuurlijk heel veel defensiesamenwerking. Dat zal ook zonder enige twijfel doorgaan. Rutte houdt vol dat hij geen macht overdraagt. Ja, dat, vindt, dat is echt dus de grootste <laughs> grap van de dag. Ja? Ja. Nou ja, die Rutte is, is een beetje zoals... Het, die bekende grap van uh, een trotse moeder... die haar zoon voor het eerst een parade ziet lopen... en dan roept uh, alle soldaten liepen uit de pas... behalve mijn Jan... En dat is eigenlijk met Mark Rutte ook zo. Hij is de enige die zegt dat er geen soevereiniteit wordt overgedragen. Ik heb het Merkel horen zeggen. Ik heb het Sarkozy horen zeggen. Je ziet het in de... In de afspraken die vannacht gemaakt zijn. Nee, hij zegt, die afspraken er waren er eigenlijk al. We hebben nu alleen maar gezegd dat we ze gaan handhaven. Maar het ja. is, is toch het spel oh, ja. wat, wat, wat, wat, wat, wat Rutte en de Jager uh, steeds uh, spelen? Het twee verhalen vertellen. Het ene Absolut. verhaal in Brussel, het andere verhaal uh, in Den Haag. Uh, met de naïeve opvatting uh, dat, uh, dat ze daarmee wegkomen. Ja, en en het is, dat, en het is uh, nog een het slikt. Ja, en het is een levensgevaarlijk akkoord. Want iedereen is er heel tevreden over. Maar er staat letterlijk in het akkoord. als je je wederom niet houdt aan de begrotingsdiscipline. dat is dan min 3% begrotingstekort. Mm -hmm of uh, tekort heb je dan, dan uh, krijg je automatisch straf... tenzij een gekwalificeerde meerderheid anders beslist. Ja, Dat is, dat dan is nou, alweer nou, precies... een uitweg... Ja, dat staat hier letterlijk, ik heb het verdragje voor mijn neus liggen. Het ja. is nou letterlijk wat in het verdrag van Maastricht stond... en dat is nou letterlijk wat we in 2003 nee. hebben meegemaakt... Toen het, toen het gebeurde met Duitsland en, en, en, en Frankrijk. Die hebben zich toen vergalopeerd, die hadden een tekort... en toen is vervolgens, hebben ze het nog weten te masseren in Europa... een meerderheid achter zich weten te krijgen... en daar is volgens mij ja. de kiem gelegd voor het totaal dat van Dat heeft niks veranderd de Europese, Europese Unie. Unie? Dat laatste wat je zegt is juist, maar in het oorspronkelijke verdrag van Maastricht... is het een gekwalificeerde meerderheid die de sancties oplegt. En nu is het zo dat een gekwalificeerde de meerderheid de sancties kan tegenhouden. Ja, dat dus is het verschil, is een dan. verschil Maar je kan dus maar je nog een politiek eerst... akkoordje ja. sluiten met landen die uh, ja, maar, afhankelijk maar, van jou, maar, jou dus zijn. Maar dan heb je dus wel moet alle wel grote, 14 landen, alle landen, grote landen nodig nee. om mee te doen. Of en dit wordt, dus gaat heel werken erg en zo ja, hoe het gaat werken Ik en wel, waarom misschien het misschien nou dan niet gaat werken, daar gaan we zo direct over doorpraten. Nadat we weer hebben geluisterd naar René van Bavel. Koud. Dat moet wel. Als ik nu zie oh. jij kijkt, het was een hart. Dat moet wel. Als ik nu hoor. Oh. jij zwijgt, je blik is killen. Als ik nu zie hoe jij het ontwijkt, het was een grauw. Dat blijkt wel nu jij je afkeert van al dat op warmte lijkt. Je blik is killer. Als je ooit wilt zeggen hoe het was als je ooit. Als je ooit wilt zeggen wat jij daar hebt gezien, dan kan René van Bafel, René van Mierlo, Ruud van brea van den Erembeemd en Bart de Win maakte deze prachtige muziek. En aan tafel zitten nog Sandra Schutter, hoofdredacteur van de Groene Amsterdammer. Paul van Gessel, hoofdredacteur BNR. En Roel Jansen, financieel, economisch journalist... en schrijfster van het boek over... Eh, schrijver, nou, schrijver nog steeds. Van het boek over noudwelling. Gaan de maatregelen die genomen zijn op die eurotop werken? Daar hadden we het over. Uh, Roel Jansen, jij sprak al over het subtiele verschil... tussen de sancties die afgesproken zijn. Waarom is wat ze nu hebben afgesproken uh, wel effectief, denk jij? Nou ja, of het effectief is, dat, dat zal nog moeten blijken natuurlijk. Maar het was een van de voorwaarden in die hele estafette-race... die er als het ware de afgelopen anderhalf jaar gevoerd is... om te komen tot een beheer van deze crisis. Uh, de Europese Centrale Bank wordt steeds gezegd... die moet uh, schuldpapier opkopen hè, van de landen die onder druk staan... die aangevallen worden door de speculanten, door de financiële markten. Gaan ze dat nu doen? Uh, nee, de ECB heeft steeds gezegd... eerst moet die begrotingsdiscipline geregeld zijn. En dat willen we echt, nou ja, zeg maar in beton gegoten... Het is niet uh, zo dat er nu een akkoord ligt, de ECB... Zegt van, nou, nee, kom maar, maar, op. maar ik denk dat ze geleidelijk wel wat stappen zullen gaan zetten. Maar Mario Draghi, hè, de nieuwe president van de Europese Centrale Bank... heeft steeds gezegd, het gaat in een bepaalde volgorde. Wij lopen niet voorop, maar achteraan. En dus eerst moest die, ja, moest het, moesten in landen de, de, de politici en de regeringen zitten... die hervormingen kunnen doorvoeren. Nu hebben, is er bereikt dat er uh, akkoorden zijn over wat er bezuinigd moet worden... en wat die afspraken over begrotingsdiscipline zijn. De volgende stap is nog weer de naleving ervan en zo. En dan zal er nog iets moeten gebeuren om die landen die zo onder druk liggen... met, met noodgeld te steunen, te helpen. Daar zijn een serie ja, zou klapper, klapper klappertjespistolen voor. Dat zijn nog heel voor. veel stappen, maar, maar ja. en toch... Dan, ja. En dan komt de ECB aan, aan bod. Ja. Ja. maar, maar de vraag inderdaad of het gaat werken, Paul van Gessel... ik begrijp dat jij met jouw verhaal over die, die deur die weer op een kier staat... daar misschien weinig geloof aan hecht, dat het nu wel werkt. Nou ja, je kan daar heel uh, cynisch over zijn. Je kan ook zeggen heel optimistisch van... ondanks, uh, Europa heeft altijd uh, bestaan uit een huis waar de deuren van op een kier stonden. En zie eens waar we inmiddels staan... Uh, het, het, het, het, het, is, het is een raar fenomeen, een krankzinnig instituut werd zojuist al geschetst. Maar waarom dat... zouden ze dan nu niet van die kier gebruik maken en vroeger wel? Nou, het, het is nog even niet aan de orde, maar je zult zien als we nu de rust zien weerkeren... en over vijf jaar is er weer iets anders aan de hand... dan uh, is er altijd weer een slimme regeringsleider die die kier weet te vinden. Wij Zo. mogen nog niet zeggen, uh, Roel, de euro is gered. Nee, zeker niet, want er is nog een ander probleem... waar we het nu nog even ja. niet over hebben gehad. Dat zijn de zwakke banken in Europa. Daar is, daar is trouwens de ECB dus wel heel hard mee bezig... om die banken alle mogelijke manieren aan, aan, aan kredietfaciliteiten te helpen. Maar banken in Europa staan er heel slecht voor. Slechter nog weer dan drie maanden geleden. Ze moeten meer kapitaal aantrekken en dat betekent dat ze dus ofwel eh, minder kredieten moeten verstrekken... ofwel hun slechte leningen moeten afboeken en zo. Dus ja, daar, daar gaat dus nog een krimp in die bankensector voordoen. En de maatregelen die de ECB tot nu toe genomen heeft... ook om het makkelijker te maken om geld te lenen... zijn er ja. nog onvoldoende? Nou ja, ze, het helpt, maar... boel, ze houden de boel draaien. Ja. Dus ze zorgen ervoor dat hele grote banken in Frankrijk of Duitsland... of ne nou misschien zelfs in Nederland niet omvallen. En daar, dat, in die zin houden ze de boel overeind. En dat is wel ontzettend belangrijk. Er moeten nog heel veel stappen doen. genomen ja. worden, ook in alle landen zelf. Uh, hier in Nederland is het door de oppositie, met name Sandra al... Uh, Paul refereerde al aan Pechtold, heel kritisch gereageerd mm -hmm. op het verdrag. De Partij van de Arbeid heeft al geroepen van... ja, als er te veel macht wordt overgedragen... De nieuwe verkiezingen, hoe zal dat ja, gaan? Gaat Rutte het hier verkopen? Ja, het is natuurlijk lastig, want de Partij van de Arbeid is daarbij cruciaal. En die nemen natuurlijk ook, toch ook een dubbelzinnige positie in. Omdat ze de besluiten op korte termijn zullen steunen. En zeggen van ja, als het echt over de langere termijn gaat... dan vinden we dat er verkiezingen moeten komen. Het lastige lijkt maar dat de PvdA nu ook niet echt gebaat is bij verkiezingen. Als je nee, dus naar hun... Laat ze maar bijna dus ja, zeggen. de vraag is of dit stoere woorden zijn. In ieder geval zullen zij niet voor hun rekening willen nemen... dat ze, dat ze Europa in enorme problemen brengen. Dus, dus, ja, Loos het, het reglement, de de denk je? Ja, het, het, het, het ergste wat Europa, Europa kan overkomen... is een overmaat aan democratie in de thuislanden. Ja. Want dan komen we nooit ergens, bedoel je? Nee, het is, uh, het is altijd ik, gegaan... Ik dacht dat jij een democraat was. Ja, ja, ja, maar goed, democratie moet een doel dienen. En uh, je ziet het ook bij dat, het verdrag van Lissabon... waar we nu allemaal mee akkoord zijn gegaan, uiteindelijk. Daar hebben wij ook een keer in dit land tegen gestemd in eerste aanleg. Nou, nou dan halen ze er een vlag uit en een volkslied. En dan stemmen we alsnog voor. En zo is het een aantal mensen ja, ja, is gegaan... niet opnieuw gestemd natuurlijk. Nee, is, maar is, uiteindelijk is, voor de voortgang kun je niet de hele tijd wachten... op uh, de grote meerderheid. Want die, uh, die staat daar conservatiever. In. En het is nooit anders geweest ook met Europa. Dus wat we nu hebben gecreëerd... dat is feitelijk niet het product van optimale democratie... maar dat is meer ondanks een gebrekkige democratie, ja, toch gekomen toch waar het is. Dat dat ook gevaarlijk is. Hè? Want uh, uh, naarmate Europa meer vordert, zie je toch meer animositeit. Ik bedoel, als ja. je alleen dat naar de animositeit... tussen uh, Duitsland Achten... en Griekenland kijkt... Ja. waar uh, ze met nazi-vlaggen lopen in Athene... En, er komen uh, hele uh, rare uh, sentimenten naar boven. Nee, maar dan moet je de mensen, voor, dan dan dan je mensen maar uitleggen... Uh, dat, dat is het CPB, heeft het uitgeweest... dat we dankzij die interne markt... van de afgelopen 50 jaar... We allemaal, ieder jaar een maandsalaris hebben bijgekregen. Ja, volgens mij hebben heel veel mensen dat uitgelegd... maar ook hier in Nederland is die euro toch alleen maar aan het toenemen. Althans, ja. er zijn partijen ja. die groot zijn geworden, onder andere daardoor. Ja. Ja. Maar dus wat dat denk, betreft, denk, he, we hadden het erover, gaat er nou wel of niet meer macht? Nou, iedereen zegt van wel, dat zal kan, hier ook niet over. Maar je opgenomen. kan ook zeggen, we hebben nu meer macht gekregen... op de, uh, be, op de landen die uh, de begrotingsdiscipline met voeten hebben getreden. Iedereen heeft het allemaal over het overdragen van soevereiniteit aan Brussel. Het wordt niet goed verkocht. Maar een krachtig, krachtig Brussel levert ons Nederlanders meer grip op... op idioten in Italië en Griekenland. Zo kun je ook redeneren. Een Rolliantse knik van jou. Ja, daar ben ik mee eens. Ja. Uh, het, het is natuurlijk ook wel een beetje raar dat in Nederland geen enkele. Politicus of althans een bewindspersoon die nu uh, in de regering zit... bereid is om een verhaal te houden, een vlammend verhaal te houden... Verhaal te houden waarom het zo belangrijk is. Maar dat is. is natuurlijk al heel lang. En de is hele is campagne Europa best precies. belangrijk was dus het, al uh, sinds, tekenend. Sinds 2005 is men zo geschrokken dus, daarvan dat men dat niet meer durfde te doen. Maar Rutte je moet je dat, dat nu gaan an, doen? Je ziet het in andere landen wel doen. En Merkel staat, nou niet wekelijks, maar toch maandelijks ongeveer... in de boendestaak, staat ze een verhaal te houden waarom het zo belangrijk We is We zullen is zien Duitsland. waar die mee terugkomt. De markten hebben vandaag nog niet enthousiast gereageerd. Dat gaat nog komen, denk je, Roel nou, ja, maar die markten. Die, die, die laten zich door dus zoveel dingen beïnvloeden. Dat, dat is natuurlijk niet. Maar die bepalen maar het maar toch, top. horen wij nou steeds. Ja, dit dit het, het, is, het, is het, toch ook een oplossing voor de middellange termijn? Is, dit is, moet allemaal nog, je, nog uitgewerkt je, worden. Zet, je, ze zijn wel. nog aan het afwachten. Ja. De tijd is alweer om. Oh, oh nou, ja, Het gaat altijd heel hard. De bezuinigingen komen er nog aan. Maar die gaan we de volgende keer oh, bespreken. Het ja, kan nog wachten hoor. Het duurt nog even voordat ze komen. Bert van Sloten namelijk van het Radio Nationaal gaat vertellen wat er bij hem te beluisteren is. Nou, dan gaan wij de bezuinigingen maar bespreken, Jan. Want uh, het kabinet heeft daar in ieder geval op gereageerd. De Nederlandse de bank is vandaag ook met een onheilstijding gekomen. En natuurlijk hebben we dat ook in het Radio 1 Journaal over die eurotop. Verder zijn we bij een metrostation in Amsterdam, want daar is wat aan de hand. En er zijn steeds meer illegale tintenkampen in Nederland. Waarom en hoe? Blijf luisteren naar deze zender. Dit was het Vrijdagmiddag Live met Techniek en Ander van Peter Belt en Hetto Fennek. Dank voor het luisteren. Bravo. De Tand des Tijds. Een radiotekening. Ja, Tini Boffers, het is weer de hoogste tijd voor Euro Top of Flop. Mijn naam is Herman stok Exchange. Ik stel u meteen voor aan de leden van de jury. Harry Moedies, Fitch Spitz en standard a Poor. Zandert was een poorman. Zandert was een boor, boor, boor, boor, boor, boor, boor, boor, Boer. Uh, Wat vindt u ervan? Een flop. Wat is uw rating? Nullen geen allerlei waarde. Kunt u het waarderen? Afgrijs. Dat, Dat is een flop. Volgende patiënt. Europa, Europa, Europa. Niemand Niemand Niemand Niemand Niemand nee. Kunt u dit waarderen? Ik vind het een flop. Europa is niet populair. Afgrijselijk. Wat is uw rating? Lik me reet. Ah. Een laatste kans. Iedereen even stil, hier is een trippel. We zien Angela met Nicola een trippeltje maken. Ha! Oeh! oeh ha! Ja, die krijgt voor mij een A. Ja, die krijgt voor mij een A. Ja, dat is een A. A, A, A, A dat maakt trippel A. Toppertje. De tand des tijds werd getekend door Matwij Mieters. Radio 1. Het NOS-journaal. 26 van de 27 EU-landen zijn bereid om Brussel meer macht te geven over hun begrotingen. Dat is het resultaat van de eurotop die vandaag en gisteren in Brussel werd gehouden. De 17-euro-landen zullen een nieuw verdrag opstellen... waarin meer toezicht op de financiën is geregeld. Zes landen die niet de euro hebben willen zich daarbij aansluiten. Drie anderen overwegen dat. Alleen Groot-Brittannië doet niet mee.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 anrb ah, Verkeersinformatie. Het is een vrij normale avondspits. Het is vooral langzaam rijden op de A1, Amsterdam richting Amersfoort. Typisch voor een vrijdagmiddagspits. Verder staan er een paar opvallende files. Op de A2 van Den Bosch naar Eindhoven is een ongeluk gebeurd bij Vught. Tussen knopend Empel en Vught staat 6 km file. De linkerijstrook is dicht. Er is veel vertraging op de A6, Lelystad richting Muiden. Tussen Almere Stad en Muidenberg, 8 km. Voor een spoedreparatie na een ongeluk is de linkerijstrook dicht richting Amsterdam kan beter omrijden via Huizen over de A27 en de A1. En de file op de A50 is lang van Arnhem naar Oost... tussen de knooppunten Grijzoord en Ewijk 10 kilometer. Beste Thalysreizigers, deze winter geeft Philippe, lang, groene ogen... avonturier in hart en nieren u een warm onthaal in Brussel...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 Wilt u dat uw favoriete commercial kans maakt? Ga dan nu naar stergehoudenlookie.nl en stem! Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goede middag. Het is vrijdag 9 december. Er is slecht weer op komst. Aan de kust met hoog water, maar slecht weer ook als we het over extra bezuinigingen hebben. Bezuinigingen die nodig zijn na de afspraken van 26 landen in Europa van de afgelopen nacht. Angela Merkel had het graag anders gezien. Schauen Sie, als Europäerin denkt man in 27. Want, want Groot-Brittannië wil namelijk niet instappen. Daar willen ze zelf de baas blijven over de eigen begroting. We're never going to join the euro. We're never going to give up the sort of sovereignty that these countries are having to give up. En dan hebben we het ook nog over de snelweg geschutten. Die is namelijk niet gevonden. Metrostations in Amsterdam, zijn ontruimd in het laatste nieuws over omkoping in Kroatië. En het gaat niet over die zeven doelpunten maar beginnen met de bezuinigingen, want de bezuinigingen vallen komend jaar hoger uit. Volgend jaar moet er in ieder geval 5 miljard euro extra bezuinigd worden. De Nederlandse Bank voorspelt dat de economie van ons land volgend jaar gewoon stilvalt. Een gevolg van de zware bezuinigingen, het verlies aan koopkracht bij de burgers, meer werklozen en dalende huizenprijzen. Directeur Job Zwang van de Nederlandse Bank over deze vooruitzichten. Het is zelfs somberder dan na de val van Lehman, een paar jaar geleden. Toen kon het nog zo dat we de beroerde economische situatie die dreigde... met overheidsbeleid konden bestrijden... dat is nu niet meer mogelijk. In feite, 2012 en 2013 ook... dat worden de jaren waarin we de rekeningen... van het stimulerende beleid gaan betalen. Welk scenario staat u nou voor ogen de komende twee jaar? Nou, voorlopig gaan wij uit van een scenario wat in het midden zit. 2012 wordt een moeilijk jaar. Dat zal de overheid fors gaan ombuigen... Het positieve daarvan is dat het overheidstekort zal afnemen. Het negatieve is dat de koopkracht van de consumenten gaat dalen. Kom je dat jaar goed door, weet je ook een oplossing te verzinnen voor de schuldencrisis... dan kun je 2013 weer met een redelijke plus in de economische groei kun je afsluiten. En als dat nou niet gebeurt of maar ten dele gebeurt, nog wat aansleept enzovoort? Nou, als dat nog even aansleept, dat, dat hebben we onderzocht... Uh, dan zul je in ieder geval zien dat de groei van de wereldhandel uh, heel minimaal wordt... Uh, gedurende de komende twee jaar, want verder zou ik niet willen kijken. En dan zou je in 2012 met een negatieve groei kunnen eindigen... en in 2013 nauwelijks groei. En dan zal de werkloosheid uh, stijgen naar een niveau dik boven de 6% in 2013. En ook voor de overheidsfinanciën is dat geen goed nieuws. Nee, want dan moet het waarschijnlijk extra bezuinigd gaan worden. Zo is het. Hoeveel? Nou, wat we nu berekend hebben, dat is uh, dat het tekort in 2013 zal uitkomen op zo'n 3,7 procent. Dat is meer dan wat de overheid zich had voorgenomen. En dat zou betekenen dat er ongeveer 5 miljard euro extra bezuinigd zou moeten worden. In dat middelscenario. In het middelscenario, ja. En dan gaat zich dus een scenario voor 2013 ontvouwen. Dan zou dat wat meer moeten gaan zijn. En dan klimt het zomaar op naar 5 tot 10 miljard bijvoorbeeld. Nou, die bedragen hoor ik noemen in de geruchtenstroom. Het, het kan geen kwaad daarover na te denken. De, de uiteindelijke beslissingen zullen pas in de loop van komend jaar genomen gaan worden. Maar je kunt er nu over nadenken. U noemde het koopkrachtverlies. Burgers worden geconfronteerd met flinke bezuinigingen bij de overheid... Burgers worden geconfronteerd met oplopende werkloosheid. En ik las in het rapport ook nog... beurs worden geconfronteerd met aanhoudende, dalende huizenprijzen. Dat komt er nog een keer bij. Voor de consumenten wordt 2012 een somber jaar. En dat zul je gewoon door moeten. En eerlijk gezegd denk ik dat de meeste consumenten zich dat al lang gerealiseerd hadden. U zegt ook in deze economische vooruitzichten... er zijn een hoop onzekerheden waarmee onze modellen momenteel zijn omgeven. Veel meer dan normaal het geval is. Hoeveel heb je dan aan deze voorspelling op dit moment? Alles wat je op dit moment veronderstelt, kan morgen weer achterhaald zijn. Dat komt onder andere ook door het feit dat financiële markten... veel meer dan in het verleden dicteren wat er in de reële economie gebeurt. En vroeger was het zo dat de financiële markten volgden... wat er in de reële sfeer gebeurde. Want zij nemen nu het voortouw, zij bepalen welke kant het opgaat. Of zij verlammen wellicht, de economie. Ja, beide. Beide. En die verlamming, daar moet je uitzien te komen. En die bal ligt op dit moment bij de politici. En ik vertrouw erop dat ze eruit gaan komen. Even terug naar de somberheid van de vooruitzichten. Ze zeggen ook wel een keer, het is foute psychologie... als je de burgers in, verder in de put praat. Je moet juist de mensen wat moed, wat uitzicht geven... straaltjes licht laten zien. Heeft u straaltjes licht voor de burgers? Het echte straaltje licht voor de burger zal uh, bijvoorbeeld dit weekend of vandaag geboden kunnen worden... door de regeringsleiders. Dat komt niet bij mij af. Als dat goed loopt, bij die top... Uh, dan hebben we al een boel gewonnen. Dan zal er ook nog pijn gevoeld moeten worden. Ook door de Nederlandse burgers. Want zoals ik zei, er is stimuleringsbeleid gevoerd ooit. Dat moet worden terugbetaald. Dat gaat in 2012 gebeuren. Doe je dat op een goede manier... laat je de Nederlandse overheidsfinanciën niet ontsporen... dan komt dat vertrouwen bij de burgers terug. Mits je het goed uitlegt. Even door de zure appel heen bijten. Dat is de samenvatting van wat ik net zei. En bovenop de sombere vooruitzichten... krijgen de banken nu ook de rekening voor de staatssteun die ze ontvangen hebben. Staatssecretaris Wekers van Financiën presenteert vandaag zijn bankenbelasting. De banken moeten voortaan belasting betalen... over het geld dat ze geleend hebben, de ongedekte schulden. Volgens Wekers is het niet meer dan logisch dat de banken extra belast worden. Nou, we hebben in de afgelopen jaren hebben we de banken met steun van de belastingbetaler uh, gered hebben we gezorgd dat we de financiële sector overeind hebben gehouden. Dat was erg belangrijk, ook um, uh, voor onze economie en voor de werkgelegenheid natuurlijk. Um, tegelijkertijd vinden we dat er een moment is aangekomen om de banken daar ook wat voor terug te vragen. Dan gaat u dus een belasting invoeren. Die banken, dat zijn gewoon commerciële bedrijven. Die rekenen dat dan gewoon weer door aan de klanten, betalen de burgers het. Nou, dat hangt er maar van af. Um, Kijk, banken kunnen ook zorgen dat ze hun eigen kosten nog eens even goed tegen het licht houden. Banken kunnen ook eens kijken van als, als ik nou eens wat minder of geen bonussen uitkeer. Nou, daar kunnen ze het ook mee opvangen. Ze kunnen het ook opvangen door de aandeelhouder wat minder uh, uit te keren. Dus er zijn diverse methoden. En ik kan niet uitsluiten dat uh, er ook een stukje van de rekening bij de consument wordt gelegd. Maar ik ga ervan uit dat het een uh, mix zal zijn. Dat banken vooral zullen gaan kijken naar hun eigen kostenstructuur. Als we even teruggaan naar de bankencrisis en zoals die is ontstaan... is er veel gesproken over de bonuscultuur en de perverse prikkels... die uh, ja, bijgedragen hebben aan ja, dat vliegwiel wat uiteindelijk tot de crisis heeft geleid. Doet u daar met deze belasting ook iets aan? Daar doen we ook wat aan. Banken hebben zelf een paar jaar geleden met de code banken en hun beloningsbeleid afspraken gemaakt. Ze hebben gezegd van nou, onder meer, eh, bonussen mogen eh, niet meer bedragen dan, een, eh, dan het vaste jaarsalaris. Dus een bonus mag 100% eh, zijn van het vaste salaris. We hebben gezegd nu met die bankenbelasting: nou, dat is, dat is prima als banken dat zelf uh, vinden, dan houden ze daar ook aan en geven ze straks een hogere bonus, dan uh, betalen ze maar meer bankenbelasting. En uh, dat komt in feite hierop neer: dat wanneer dat, uh, ze dus uh, uh, uh, meer dan 100% bonus betalen, dat ze dan uh, 5% meer bankenbelasting gaan betalen. En ik noem een voorbeeld. Als een bank bijvoorbeeld. 100 miljoen aan bankenbelasting zou betalen... en ze houden zich niet aan die code voor de bonussen... dan betalen ze nog eens 5 miljoen extra aan bankenbelasting. Maar 100 miljoen aan bankenbelasting betalen, dat is een enorm bedrag. Dat is een enorm bedrag, maar laten we het bedrag dan op 50 miljoen zetten... dan betalen ze voor een uh, te hoge bonus nog 2,5 miljoen. Ik denk dat dat proportioneel is en dat dat banken er ook van weerhoudt... om uh, veel te hoge bonussen te betalen. Hoeveel geld haalt u op met, dit, uh, met deze belasting? We halen met deze belasting 300 miljoen op. Dat is de bedoeling. Wat doet u met dat geld? Nou, voor uh, dit volgend jaar zetten we dat in... voor de tijdelijke verlaging van de overdragsbelasting. En uh, voor de jaren daarna, daar moet nog besluitvorming over plaats hebben. En deze belasting, is dat ook een tijdelijke belasting? Nee, dit is geen tijdelijke belasting. Dit is, uh, dit is gewoon een nieuwe bankenbelasting... omdat banken, uh, laat ik zeggen, een impliciete garantie hebben uh, van de staat... U heeft de afgelopen jaren gezien dat we banken overeind hebben moeten houden... om daarmee het financiële stelsel te waarborgen. Nou, daar vragen we nu wat voor terug. En dat zei de staatssecretaris, staatssecretaris Wekers van Financiën... tegen onze verslaggever Michiel Breedveld. Het ging op die Eurotop afgelopen nacht en vandaag... niet alleen over de sombere economische Europese vooruitzichten. De regeringsleiders verwelkomden vandaag ook een nieuwkomer in de familie. Kroatië ondertekende vanochtend het formele verdrag... waarmee het land op 1 juli 2013 echt lid is van de Unie. Reden voor onze correspondent Tijn Sade... om tijdens de top de Kroatische journalist Alain Lekovic op te zoeken. En die zei dat Europa blij mag zijn... dat Kroatië straks als 28ste lid zich bij de club zal voegen. De Europese Unie kan uh, blij zijn om Kroatië in deze bad times, als een van de goede nieuws in deze crisis En Kroatië zal zijn plaats vinden. onder de 27 andere landen als een 28 e state. Weinig reden om te lachen tijdens deze top. Behalve dan voor de Kroaten. Want tussen alle eurobedrijven door zetten de regeringsleiders hun handtekening. onder het toetredingsverdrag met Kroatië. Alan Legovic van Dagblad Vjesnik, het Kroatische Dagblad Vjesnik. Historisch moment voor uw land. Ja, yes, of course. Het is een historische moment, but we kijken naar dit moment met with een with laughing en with een crying eye. Het is een little bit too late. Croatia is eigenlijk almost 20 years op de way. Veel Kroaten vinden dat ze eigenlijk tegelijk met Roemenië en Bulgarije in 2007 er al bij hadden gemogen. It is, it is too late because in Croatia a lot of people are thinking uh, Croatia should join at least together with Romania and Bulgaria even before. We were unlucky. We had a war. We had during the negotiations for one year a blockage by Slovenia. Ons oorlogsverleden werkt in ons nadeel en buurland Slovenië heeft het ons erg moeilijk gemaakt. Hoe dan ook, het gaat nu toch gebeuren. En Kroatië is misschien wel de laatste die de kans krijgt om toe te treden. In dit moment Kroatië is Kroatië echt op de laatste train van de Europese Unie. Nu het in uh, vooral de eurozone zo slecht gaat, is er eigenlijk nog wel animo uh, onder de Kroaten om toe te treden. De meeste mensen in Kroatië, 80%, hebben hun savings in euro's, in Kroatië en foreign banken. Dus ze so vragen: is dit nu de juiste beslissing om de Europese Unie? 80% van de mensen in ons land sparen in euro's. Dus vragen ze zich af: is dit wel het goede moment om toe te treden? Nou, die mensen moet je dus uitleggen dat lid worden van de Europese Unie niet hetzelfde is als lid worden van die wankele eurozone. 1 of July 2013 Croatia should join. It's written in the treaties. We will have now the accession treaty signed by 27 plus Croatia. In Croatia we will have the referendum where the citizen will say yes or no. It will be February or March. Het toetredingsverdrag wordt nu getekend, maar dan zijn we er nog niet, want Kroatië gaat zelf in februari volgend jaar nog een referendum organiseren. En ook de parlementen in alle 27 EU-lidstaten moeten het allemaal nog goedkeuren. And after that we have the ratification process in the 27 member states. The only thing what can happen to European to Croatia joining the EU is that one of the member states is going to say we are not going to ratify the accession treaty. But in this moment I don't see any country and I didn't hear from any capital. Dat ze geen objectieven hebben. De enige barrel op de weg zou zijn dat één land het blokkeert, maar er zijn gelukkig geen signalen dat dat nog gaat gebeuren. Croatians don't look at themselves people from the Balkans. They belong either they will tell you I'm from middle Europe, middle Europe or from the Mediterranean. Kroaten worden liever niet gezien als mensen van de Balkan, want de Balkan heeft een negatief imago. Tegelijk houden we van het eten en de muziek van de Balkan, maar diep in zijn hart voelt de Kroaat zich toch eerder een midden europeaan of iemand uit de Mediterrane Regio. We like Balkan food, we like Balkan music, but uh, deep in their heart they are Central Europeans and Mediterraneans uh, with all the positive and negative things. De talloze autoruiten die zijn gesneuveld zijn niet het werk van een snelwegschutter, dat blijkt uit onderzoek van de politie. Maar wat dan wel? Blijf luisteren. De verkeersinformatie, Wijnand Zwaan met de vrijdagavondspits, Wijnand. Die verloopt op zich vrij normaal, maar er zijn wel een paar ongelukken gebeurd. Zojuist nog op de A2 van Den Bosch naar Eindhoven. Een kettingbotsing maar liefst. Bij Vught 6 kilometer file, beide rijstroken zijn dicht. Blijft alleen de vluchtstrook over. En de A6, Lelystad richting Muiden, er staat voor Muidenberg 5 kilometer... heeft te maken met een spoedreparatie na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Misschien weet u het nog wel. Aan het eind van de zomer was hij er opeens. De snelwegschutter. Een man of een vrouw, of meerdere mannen of vrouwen... die vooral in de buurt van Rotterdam auto's beschoten. Een ruiten van auto's begaven het. Maar een dader... De dader werd nooit gevonden. Na lang onderzoek komen politie en justitie tot de conclusie... dat er waarschijnlijk ook geen dader is geweest. Joris van der Kerkhof nu in gesprek met onderzoeksleider Ras. De belangrijkste conclusie lijkt dat er geen sprake is van een snelwegschutter. Maar misschien is de belangrijkste conclusie wel dat er gewoon heel veel autoruitschades zijn zo door het jaar heen. Hoeveel duizenden zijn er per jaar? Nou, Wat wij hebben gekeken is specifiek naar uh, zij- en achterruiten. Omdat dat bij ons een vermoeden opleverde van zou daar wat meer aan de hand zijn. En dat zijn er bijna 65.000 in de periode van januari tot en met augustus van dit jaar. Dat is veel. Dat zijn er heel veel. Ja. En daar is uiteindelijk, want dat is dan toch waar jullie nog het meest naar gezocht hebben... daar is nooit iemand geweest, waarschijnlijk, die met een geweer of wat dan ook... op zo'n ruit geschoten heeft. Ja, we hebben dat aantal uh, van 65.000 natuurlijk niet onderzocht. Wat wij onderzocht hebben zijn uh, de meldingen die gedaan zijn... in de periode na 7 augustus en die bij ons gemeld zijn. Dat zijn er bij elkaar 179. En van al die meldingen is er uiteindelijk geen enkele melding... waarvan wij zeggen uh, die moet opzettelijk hebben plaatsgevonden. Hoe is het dan toch op zo'n manier in de publiciteit gekomen... dat het misschien wel opzettelijk gebeurd zou zijn? Nou, de directe aanleiding voor het onderzoek zijn de incidenten van 7 augustus. Toen is op één dag in een behoorlijk tij klein uh, tijdsbestek... Op een stukje weg tussen Den Haag en Rotterdam, de A13... zijn er 16 meldingen geweest van ruitbreuk. Dat blijft een opvallend beeld... wat we ook in de verdere verloop van het onderzoek niet hebben gezien. Nou, dat is de aanleiding geweest voor het onderzoek. Maar er zullen dan wel heel veel steentjes hebben gelegen... die op een bepaalde manier in die ruiten terechtgekomen zijn. Ja. Uh, wat de oorzaak uiteindelijk is, dat weten we niet. Uh, dat is een mogelijkheid. We hebben geprobeerd uh, te uh, zoeken naar een oorzaak die hebben we uiteindelijk niet kunnen vinden. Maar we hebben in ieder geval ook geen dingen kunnen vinden die duiden op opzet. Ook niet op die dag van 7 augustus. Uiteindelijk waren er ook 19 uh, gevallen van iets met luchtdrukwapens. Vijf hebben jullie we nog verder van onderzocht. Uh, hoe werkt dat dan? Lopen er dan mensen op snelwegen met van die wapens? Er waren 19 subjecten die we verder hebben bekeken op grond van de, de tips. In vijf daarvan uh, was er een connectie met luchtdrukwapens. En dat kon bijvoorbeeld zijn doordat er een melding was van dat iemand met een luchtdrukwapen op straat aan het schieten was. Of dat ja. iemand in bezit was van luchtdrukwapen of rondreed met een luchtdrukwapen. En mag dat? In dat, dat? geval hebben we onderzocht. Mag je zo'n ding hebben? Een uh, luchtdrukwapen mag je hebben, maar niet op de openbare weg. Nou was ook een van de conclusies dat er na uh, media aandacht... Op radio 538, bij SBS, op allerlei andere plekken. Heel veel meer meldingen waren de volgende dag. Hebben jullie dat nog verder onderzocht? Hoe dat werkt dan? Nou, we hebben het niet zozeer onderzocht als wel dat het ons is opgevallen... dat als er weer media-aandacht was voor het onderwerp... en uh, wij het vermoeden in de lucht hielden dat er sprake kon zijn uh, van uh, uh, opzet, dus van een schutter... dat mensen bereid waren om glasbreuk, zoals ze die hadden, uh, te melden... zodat wij ze verder konden onderzoeken. Als er nou weer opeens zo'n piek komt van, van extra glasbreuken... dan gaan jullie op dezelfde manier onderzoeken? Het ligt een beetje aan, uh, als er zo'n piek komt, uh, zeg maar wat de oorzaak daarvan is... of wat de aanleiding daarvan is. Uh, wij kijken naar of er bijzondere andere omstandigheden zijn... die aanleiding geven tot een onderzoek. En een aantal, een piek, kan zo'n aanleiding zijn. En een piek is dan op één en bepaalde route. Hè? Want 65.000 uh, in negen uh, maanden tijd... Nou, dat, levert, uh, nou, dat kun je uitrekenen hoeveel er dat dan per dag zijn. Dan is 13 uh, is er niet zoveel. Maar als die heel dicht bij elkaar liggen, dan is het wel weer bijzonder. Dat klopt. Dat ja. zijn meneer Ras tegen Joris van de Kerkhof. Dus geen snelwegschutter. Dat scheelt weer. Gerrit Hiemstra is binnengekomen. Gerrit, laat het eens even hebben over de storm. Het waait nog steeds fors buiten. Nou, dat valt eigenlijk alweer wat mee. hoor. De wind is al afgenomen. Er staat nu nog windkracht 6. Misschien net nog een 7 aan de kust. In het binnenland is het windkracht 3 a 4, dus uh, het is al een heel stuk minder dan we gehad hebben. Ja, want ik heb gehoord dat Rijkswaterstaat had over een stormvloedwaarschuwing. Ja, dat is eigenlijk nog een, een, een soort, hoe zeg je dat, iets wat nog een naloop is van gisteren. Want uh, je moet je voorstellen, er heeft een hele tijd een wester noordwester storm, of zelfs uh, windkracht 10 of, ja. of, uh, heeft er op de Noordzee gestaan. En dat water wordt dan richting de Duitse bocht gestuurd. Dus zeg maar die hoek tussen Denemarken en Duitsland. En het water kan geen kant op. Dus het kan eigenlijk maar één kant op. Dat is namelijk omhoog. Ja. Dus doordat die wind zo lang op de Noordzee heeft staan waaien... uit een bepaalde richting krijg je nu daardoor hogere waterstanden... aan de Deense kust, de Duitse kust en ook aan de Nederlandse kust. Ja, dat, dat zit er eigenlijk achter. Maar, ja, het is uh... een soort trechter waar het water in... Ge blazen wordt. Ja, Maar goed, nu de wind afneemt, neemt dat waarschijnlijk het gevaar daarvoor ook af? Ja, maar dat eilt nog een tijdje na. Dus ook als de wind manier, uh, ja. afneemt, dan is dat water die kant al opgestroomd. En het duurt ook echt een tijd voordat het weer terugstroomt. Dus na zo'n storm heb je daar, ja, kun je daar nog last van hebben. Nou, goed, hoe, hoe dat precies in elkaar zit, horen we ook straks. Want dan horen we een reportage. Karin Albers is uh, op onderzoek uh, uitgegaan. Laten wij het dan vooral even hebben... over wat ons gewoon hier op het land nog uh, te wachten staat. De verwachting voor het komend weekend. Ja, nou, die ziet er uh, eigenlijk tamelijk gunstig uit... Um, ik denk dat het eigenlijk overal droog blijft op een enkele bui in het noorden na. En verder is het uh, ja, droog weer. Uh, geregeld schijnt de zon zowel zaterdag als zondag. Maar het is wel aan de frisse kant. Het is uh, 5 à 6 graden overdag. En s'nachts temperaturen rond het vriespunt. Ik denk ook dat het in het binnenland zo hier en daar een graad kan vriezen. Maar uh, dat is het dan ook. Dus Vrij rustig weer, wind is nou, matig. Aan de kust kan hij nog wel vrij krachtig worden of krachtig. Windkracht 6 is dat. Mm -hmm. Dus nou, laten we zeggen, redelijk gemiddeld weer. Met wat zon en wat aan de koude kant. Goed, we doen het ervoor. Leuk weekend. Dag Gerrit. Australië dan. In Australië maakt de politie uitgebreid jacht... op een van de meest gezochte criminelen van het land. De man wordt verdacht van een dubbele moord. Maar hij weet zich al meer dan zes jaar uit handen van de politie te houden. Hij houdt zich namelijk schuil in de bossen. Het verslag is van correspondent Robert Portier. De jacht op Michael Hayden is groot nieuws in Australië. De man is in de afgelopen 6,5 jaar liefst zevenmaal aan de politie ontsnapt. De afgelopen dagen leek het eindelijk raak, maar ook nu lijkt de politie aan het kortste eind te trekken. Zelfs al zeggen ze dat het slechts een kwestie van tijd is voor de man wordt gearresteerd. Of het inderdaad een kwestie van tijd is valt te bezien. Michael is namelijk expert in het overleven in de wildernis. De afgelopen jaren schuilde hij in de bossen van het noorden van New South Wales, een gebied dat heuvelachtig is, dat dichte wouden kent en voldoende stromend water en wild om te kunnen overleven. Natuurlijk had hij af en toe extra eten nodig of wapens en munitie om te kunnen jagen en dan brak hij in in een van de afgelegen en verlaten huizen die het gebied rijk is. Zijn verblijf was niet helemaal onbekend. De meeste inwoners kenden de geruchten wel van de man in het bos. We've heard stories on en off that there's someone living out in the bush and works his way up between Gloucester en Naondock. Afgelopen week kwam de politie hem op het spoor. Ze gebruikten een helikopter met warmtesensoren om de exacte locatie te bepalen. Maar toen de politieagenten het kamp naderden, werd een van de agenten in zijn schouder geschoten. Sinds die tijd is het minuscule plaatje Noendok veranderd in een legervesting... waar agenten en soldaten in camouflagekleding rondlopen... in de hoop om de moordenaar alsnog te kunnen arresteren. Maar de man is nog altijd zoek. Dichte mist en slecht weer maken het niet mogelijk om de helikopter nog langer in te zetten... en dus moeten de soldaten en agenten het gebied zelf uitkammen, meter voor meter... De lokale inwoners geloven niet dat hij nog wordt gevonden. Het land is gewoonweg te groot en Michael kan gemakkelijk verdwijnen als hij dat wil, zegt deze dorpsbewoner. Het is een land. We nu iedereen er als ze niet willen. Dat is extra pijnlijk voor de nabestaanden. Een van de slachtoffers is nog altijd niet gevonden. De familie hoopt, misschien wel tegen beter weten in, dat Michael alsnog snel wordt gepakt... en kan vertellen waar hun dochter is gebleven. Hij is de enige persoon die de antwoorden heeft. think. denk ik. we... Uh... De beloning voor Michael Hayden is inmiddels verhoogd tot 250.000 dollar, ongeveer 195.000 euro. Dat is een recordbedrag dat niet meer is uitgeloofd sinds de dagen van de legendarische bandiet Ned Kelly in 1850. De politie hoopt eventuele handlangers over te halen om Michael Hayden aan te geven. Maar voorlopig lijkt hij voor de achtste keer te zijn ontsnapt aan de politie. Robert Portier was dat, over de jacht dus op die crimineel Michael Heden. Dan gaan we naar Amsterdam, want in Amsterdam zijn vanwege brand... twee metrostations ontruimd. Verslaggever Edwin van den Berg is op een van die metrostations... de Nieuwmarkt in Amsterdam. Edwin, waarom zijn ze eigenlijk ontruimd uh, wegens brand? Maar is die brand ondertussen onder controle? Ja, die brand uh, is al lang geblust. Uh, dat was ook niet een, een vrij groot incident. Er kwam wel veel rook vrij rond een uur of drie... toen er uh, kortsluiting was in een stroomkabel en ik weet nog niet of dat een kabel was uh, langs uh, de metrorails of dat het een stroomkabel was die nodig was hier voor werkzaamheden want er wordt hier verder op het perron zie ik gewerkt aan het station dus de oorzaak is nog niet helemaal bekend maar wel kwam er zoveel rook vrij dat in eerste instantie ook amsterdam centraal metrostation daar werd gesloten maar ook langere tijd nieuwmarkt en waterloopplein maar je hoort ik hoor het de bekende geluid ja van lijn 53 en uh, sinds een half uur betekent dat dat de lijnen weer helemaal rijden. Ja. Uh, hebben de reizigers er dan uh, heel veel last uh, van gehad? Oh jee, de... nou, dat, hij dat... vertrekt. Ja, de, dat viel eerlijk gezegd wel, uh, wel mee. Omdat het ging om uh, twee metrostations. Dus mensen die aankwamen op Amsterdam Centraal of daar naartoe uh, moesten... werden met bussen vervoerd tussen Centraal Station en Waterlooplein En mensen die de stad zijn, weten dat dat ook... ...te voet nog wel te doen is, dus dat viel mee. Maar in ieder geval rijdt het nu weer, en dat is prettig voor met name veel forensen... ...want die uh, uh, bij Amsterdam uh, WTC, Amsterdam Zuid, naar het CS moeten... ...kunnen dat nu weer met de metro doen. En dat zijn er elke avondspits vele duizenden. En op vrijdag wil je natuurlijk naar de vrijdagmiddagborrel. Gewoon snel naar huis, Edwin. Dat bedoel ik. Ja, jij ook natuurlijk. Want het is nu, uh, de verslaggeving is wel klaar, hè? want het is, uh, alles rijdt weer. Zeker. Nou, dan horen we je niet meer terug. Ik dank je wel. Neem zelf ook de metro. En uh, tot de volgende keer. Edwin van den Berg was dat in Amsterdam. Bij een van die metrostations. Wat gaan we doen zo dadelijk na vijf uur? Natuurlijk gaan we het hebben over de bezuinigingen. De Nederlandse bank heeft daar iets een, een en ander over gezegd. Maar er wordt ook op gereageerd door het kabinet. We kijken natuurlijk nog even terug op die eurotop. Die verrassend vroeg vanochtend opeens was afgelopen. Met een, uh, met een besluit. Maar ook met een uitweg voor Engeland. Hoe is dat gevallen? Ook in in Engeland hebben we het ook al over straks na vijf uur. We hebben het nog eventjes over de snelwegschutter en het hoge water. Ik kondigde het zojuist al aan in de buurt van Rotterdam. Want er is wel degelijk overlast geweest. Er zijn kaders ondergelopen. En onze verslaggever is erbij geweest. Had gelukkig de laarzen bij zich. Dat allemaal zo duidelijk na de klok van vijf uur. Ik zou zeggen blijf erbij hier op deze vrijdagmiddag op Radio 1. Tot zo. Vanavond ontvang ik in de vrijdagavondshow van BNN Today... 3FM-DJ Sander Lantinga. Ik heb geen controle meer over mijn adres. Politiek bedweter Siebert van Linden. Part of the game, doorgaan. En Jack Hals Erik Dijkstra. Hoe vind je dat? Uitstekelbaar! We praten over de dramatische voetbalweek. Een mogenslag. En natuurlijk de rise and fall van de euro. Ding, vlof, bips. Luisteren dus half negen BNN Today. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.